Met het Interjournaal. Tientallen boten met pro-Palestijnse activisten zijn vertrokken naar Gaza. Ze vertrokken vanuit de haven van Barcelona. Ze hebben voedsel, water en medicijnen aan boord en willen opnieuw proberen die in Gaza af te geven. Er varen tientallen actievoerders mee uit verschillende landen, waaronder ook uit Nederland. Ook de Zweedse activist Greta Thunberg vaart weer mee. Zij was ook aan boord toen in juni een schip Gaza probeerde te bereiken. Maar dat schip werd toen tegengehouden door Israël. NSC-er Sandra Palme blijft aan als staatssecretaris toeslagen. Omdat haar partij uit het demissionele kabinet is gestapt... zal ze niet namens NSC haar werk blijven doen... maar waarschijnlijk in een onafhankelijke rol. Ze heeft wel de steun van de overgebleven coalitiepartijen, VVD en BBB. Bijna een dag na de dodelijke aardbeving in Afghanistan... is er nog steeds geen goed beeld van de totale schade daar. Volgens de Taliban zijn er meer dan 800 doden en 28 2800 gewonden... Maar een groot deel van het rampgebied is moeilijk bereikbaar voor reddingswerkers en journalisten. De Taliban zegt bang te zijn voor nog meer slachtoffers. De Tsjechische oud-premier Babis is aangevallen tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Een oude man sloeg met zijn wandelstok op Babis hoofd. De oud-premier van Tsjechië is daarna naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels wel weer thuis. De dader is opgepakt en wordt aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde... Babis was tussen 2017 en 2021 premier van Tsjechië. En doet volgende maand mee aan de parlementsverkiezingen met zijn rechtspopulistische partij. Hij loopt momenteel voorop in de peilingen in Tsjechië. Het weer op de meeste plaatsen droog. Lokaal valt nog een enkele bui. Het is tussen de 10 en 15 graden. Morgen blijft het een lange tijd droog. Maar later is er weer een enkel buitje mogelijk. Het wordt in de middag rond de 22 graden.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 Welkom terug, wel weer het tweede uur van deze twintigste aflevering van Play It Loud Live. Een van de vijf thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de bands achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van de biografische interviews die ik met ze heb alles te weten komt van mijn steeds wisselende gasten. Fijn en bedankt dat jullie met ons de tweede uur zijn ingegaan. Hier gaat het gezellig door met de bieren die vloeit rijkelijk vanavond. Yeah. Voor degenen die net intune, bedankt dat jullie toch zijn gaan luisteren. Vanavond zit ik hier met de volledige bezetting van de uit Alkmaar komende thrash en death metal band Mutator. Alex, Ed, Tim en Nanda. Ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond. En natuurlijk onwijs bedankt voor jullie komst nogmaals. Doen we allemaal gratis, hè? Ja, zeker. Alles voor de, alles voor de promotie, hè? Volgende keer kom ik bij ons langs, hè? Ja, ja nee, zeker weten. Dat sowieso. <laughs> ik had er graag bij willen zijn, uh, de vijfde, maar helaas moet ik werken. Uh, maar zoals ik al zei, het eerste uur uh, staat dit tweede uur natuurlijk volledig in het teken van jullie. Op 29 augustus release released Excessive Excessive Rage. En hoorden we hiervan zojuist de enige single als uuropener voorbij komen, getiteld Dark. En ik wil jullie nogmaals feliciteren met deze release. Uh, hij is nog maar net een, een paar dagen uit. Dus Bedankt nog, voor de taart. Uh, ja, hij heeft graag gedaan, met liefde. <laughs> hij heeft goed gesmaakt. Oh, kerst op, hè? Ja, dat <laughs> ja, ja, de kerst op de taart van vandaag. Uh, uh, ja, de, de release is natuurlijk uh, nog ontzettend vers. Zijn er uh, al reacties binnengekomen van de mensen die het album hebben aangeschaft... of uh, geleverd, ja. of zelfs hebben beoordeeld? Ja, dagelijks uh, tientallen, ja. kan ik al zeggen. Ja, he? uh, het is Vrijdag is het released. afgelopen vrijdag, is het gereleased... Maar het lijkt voor mijn gevoel al, uh, al een maand langer. of zo. Ja, Omdat er zoveel dat, positieve reacties op zijn gekomen. Ja. Echt... Ja, ook als uh, ik ergens kom op uh -huh. een concert of zo, dan komen ook mensen naar me toe en uh, hebben we het er even over. Ja, en sommige mensen hebben gewoon echt de hele plaats serieus alle tien nummers geluisterd. Ja, en komen met een ongeveer een complete review naar mij toe. Oh wow. Dat is wel geinig. Ja zeker. Altijd leuk. Tuurlijk. <laughs> het, wordt, het wordt gewaardeerd. Natuurlijk. Ja, ja, je hebt er uh, natuurlijk ook uh, lang uh, aan gewerkt. Uh, uh, iets te lang, ja. ja maar het, de het geldt de... geld, denk ik over het algemeen als je een band vraagt, mm -hmm. zult, die zullen uh, vaak zeggen ja, het duurt ja. net even te lang, maar ja. het staat er wel mooi op. Ja, dat zeker weten, dat sowieso. Ja. Zijn, uh, We zijn echt nou wel uh, allemaal wel erg blij uh, ermee. Ja, en trots neem ik aan ook. Uh, mega. Mega, ja. Ik heb twee echte kindjes. Maar ja. dit is een derde kindje van mij. Ja, dat dat wil ik voelt geloven. Het ja, dat uh, voelt kan ik me heel goed voorstellen. En, uh, hoe lang hebben jullie uh, precies aan het album gewerkt? Want jullie uh, tussen de release van de EP en het album zitten maar liefst zeven jaar. Is het ook echt precies zo lang geweest? Of zijn jullie niet al uh, direct well, ik, zal je zeggen, EP, uh, ik zal je zeggen. Uh, ik, uh, het, nummer, het nummer Manipulation, mm -hmm. die op de full length staat, yeah. had best al op de EP kunnen staan. Oké. Okay. Ik vond het toen niet goed genoeg. Hij is helemaal opgenomen toen. Ja. En we hebben hem eraf gelaten. Okay. Dus zo ver gaat het terug. Ja. En eigenlijk gewoon dus vanaf die tijd al. Ja. Dus dat is eigenlijk al een beetje de, de eerste track die jullie geschreven ja. dus hebben voor je het, moet het album. Je ja. moet het zo zien. Die EP kwam dus in 2018 uit. Mm -hmm. En toen was dus Manipulation was er ook al lang. Ja. Dus zo ver het gaat, gaat het gewoon ver terug. Dat gaat inderdaad ver terug. Zeven ja. jaar lang. Ja, wow. ja. Uh, voor de opnames van het album zijn de basgitaar en drums ingespeeld door uh, Michel van Zanen en Tom Meijer. Dan komen we weer bij de eerder besproken bezettingswisseling uit die jullie in het begin hadden. Maar blijkbaar ook recentelijk meekampen. Hoe zijn jullie uiteindelijk bij deze twee heren uitgekomen? Want die hebben het ingespeeld. Michiel van Zaanen ja. is uh, een hele oude vriend van deze meneer. Mm -hmm. Sowieso. En inmiddels okay. ken ik Michiel ook al sinds dat we met de EP bezig waren. Dus dat is ook al heel wat jaar. Dus. Ja. Uh, Tom... Ja, hoe zijn wij Tom gekomen destijds? Ik denk via de oefenruimte toen. Ja, klopt. Ja. Right. Um, we misten een drummer mm -hmm. en een van de dames van de oefenruimte zei, ken je Tom? No. Nou, kennen we niet natuurlijk, want het is eigenlijk helemaal geen metalhead. Nee. Maar hij kan wel drummen. Ja. En uh, nou, ik kwam hem afgelopen keer op Dynamo tegen. Dus misschien toch wel een beetje de menselwetstieken. Ja, ja, hij is toch verkeerd. Maar de niet, zoals, uh, uh, uh, niet uh, underground uh, nee. zoals wij dat uh, voelen. Zeg maar. Meer de mainstream of zo. Ja. Geen langer. Maar belangrijker is geen, under, geen feel voor de underground scene nee. zoals uh, wij dat hebben. Zeg maar. ja. En dat miste hij een beetje. Geen verkeerde gast. Hij is ook heel trots eerlijk mm -hmm. gezegd. Ik heb hem gesproken hierover. Hij heeft, hij heeft dus uh, gewoon al die drums opgenomen, hè, wat je ja. hoort. Dus uh, het is, uh, hij is wel erg trots. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, ja, het is ook eens met die mix. We hebben het erg grof gehouden. Ja. Ja, we houden het wel uh, uh, uh, op een uh, uh, rauwe productie. Een uh, oldschool productie. Uh, uh, loopt gewoon recht in je bek knalt. Ja. dus je gewoon een bakstal in je smoel krijgt. Ja, ja, precies. Uh, dat, uh, dat geluid, dat gevoel uh, moet je krijgen. Ja, precies, dat is ook uh, dat, de trash metal. Goede omschrijving. Ja, ja nee, ik dat, zeker uh, weten het. Hij uh, ja. werd het goed omschrijven. Niet de platte lijst, uh, klaar. Gaan. Nee, hoeft ook helemaal niet op de lijst. Zeker niet. Nee. Nee, nee, want nee, dat nee. maakt het juist zo vet, de rauwe randjes. Ja. toch Ja, kijk, het is een bepaald publiek wat je ermee treft. Ja. Maar dan tref je ze wel hard. Ja, juist. Zeker. Ja, mee eens. Ja. Uh, nou ja, zijn jullie uh, Nanda en Tim ook te horen op het album? Volgens mij niet, hè? Nee. nee. Tim wel een beetje. Ja, Tim wel een beetje? Ja. Ik wel een beetje. Oké, Ja, okay. ja al, uh, uh, backing vocals gedaan daar. <laughs> ja, Tim, uh, Tim heeft goed zijn best gedaan op de backing vocals. Oké. Okay. Tim was, Absoluut, was, Absoluut. was gedeelte van de, de backing vocals crew. Yeah. En dat bestond uit mijzelf. Tim. Ed. Yes. En Jordi, een, oh. uh, een, een maat van mij, ja. die verder uh, niet in de muziek zit, nee. maar wel wilde meebrullen. Oh, mocht van mij. Ja. En uh, op Drinko staan mijn zoontjes ook uh, heel eventjes uh, oh, ja. te brullen. Ja, lachen. Dus, uh, Gaan we ook zo'n te inderdaad. Dus die, die traditie houden we erin. Ja, van de achtergrondkoortjes. Uh, ja, leuk toch? Ik en welk nummer ben je te horen, uh, Verschillende. Een, ja, stuk nummers. een stuk of meerdere Een stuk of zeven nummers. Ja. Ook op Dark of die we net hoorden? Daar's daar nee. volgens mij geen backing vocal gehad. Dark nee. niet. Nee, Dark nee, niet. Nee. Okay. Dark nee. Nee, voor sommigen nee. hebben we het ook bewust eraf gelaten, het ligt een beetje aan de vibe van het nummer. Ja. ja. Alright. Uh, het album, is dat uh, ook weer net zoals jullie EP uh, in eigen beheer uitgebracht? Ja, en ja. Uh, ook wel een beetje omdat het je super goed bevalt. Ja. Want je hebt een beetje de controle over je eigen werk, hè? Dat is waar. Meer dan ja. dat je het aan een label ja, overlaat. Precies. Want die gaan, die gaan toch dingen beslissen voor je misschien. Dus ja. Wat kun je voor je betekenen, ja. Ik vind het wel fijn om het allemaal in eigen beheer... Uh, zo. Het, je hebt een hoop controle over je eigen muziek gewoon. Dus, en, vind, dus dat vind ik fijn. Ja. En met is ook een beetje do-it-yourself mentality, hè, Nou, het ligt eraan hoe je het benadert, without... maar wij wel, ja. Ja. Okay. ja, Wij doen het wel zo. Alright. En wie uh, hebben jullie ingeschakeld voor de mixing en mastering van het album? Dat is uh, Michiel van Zanen. Ook Michiel Dezelfde Zaan. jongen die op diezelfde zolder de baspartij heeft ingespeeld. Alright. Nee, maar dat uh, had hij dus bij de EP ook al wel goed gefixt voor ons. Ja. En... Um, Aanvankelijk wilden we de mastering door iemand anders laten doen. Ja. Maar toen liet Michiel horen wat hij had gedaan qua mixing en mastering. En toen was het eigenlijk wel gewoon goed. Ja. Dus ja. toen hebben we het daarbij gelaten. Ja. Toen, uh, en dat was, ja. het was gewoon onze zaal. Ja. En waarom zou je het moeilijk doen? Precies. Ja, we waren bang dat de bepaalde randjes er vanaf gehaald Ja, we, we wilden wel die, die smerige, ja, nee. Nee. Nee. Uh, smerige, nee. smerige randjes. Ja, die klinkt zoals het smerige randjes moeten erop blijven. Volgelijk. Ja, ah. precies. En hij weet het ja. en uh, hoe ja. het moet klinken. Dus ja. zo doen we ja, nee. Als wij zelf de, de, de muziek luisteren, dan haken we af op een gegeven ja. moment. Ja. Nee. En we willen niet. Nee. Ik wil niet dat, uh, dat, ja, dat, ja, dat wil ik niet in de sound hebben. Ja. Niet te glikt. Nee. Inderdaad. En een aanloop naar de album release hebben jullie slechts één voorproefje van het album uitgebracht. Ja, die hebben we net gehoord. In de vorm van de single Dark. Ja. Waarom slechts één single? Waar veel bands vaak meerdere singles uitbrengen. Ik was eigenlijk nooit zo van dat hele concept single. Nee. Alleen dit keer kon ik het niet laten. Ik was zo trots. Ja. Moest wat uit te brengen. En ik moest gewoon even een t-shirtje En dat was het eigenlijk. Misschien brengen we hierna wel nooit meer een single uit. Het is een voorproefje. Ja, precies. Het is... Een ja. Het is niet, uh, wat, ik, ja. Singles is niet iets wat ik belangrijk vind. Nee, is ook niet belangrijk. Maar het kan soms wel voor deze werken, denk ik. Het heeft trekken, wel ik, toch? Uh, opgewarmd. Ja, het heeft precies. als het doel. We uh, ja, gaan alvast luisteren ja. naar die track. Het heeft en echt wel. Hij is, nu, hij, hij is nu in totaal heel veel geluisterd. Ja? Hoeveel streams heeft het? Uh, in totaal 350. Uh, de, er staan nu natuurlijk twee versies, maar het zijn hetzelfde. Maar ja. bij elkaar 350. Alleen op YouTube, alleen al. Ik weet niet hoe het op de andere nee, channels gaat. Het valt okay. ook te achterhalen? Hoeveel ja, het valt te achterhalen, maar ik, ik kan ben niet allebei halen. vind ik ook niet zo is het ook niet belangrijk. Ja, hij nee. staat dus een beetje alle uh, streaming-sites. Okay. Wat je maar kan bedenken, stukken twintig. 20. heb overal zijn er zoveel? Nou ja, ja op, op YouTube dus 350. YouTube en Spotify alles. zijn wel de belangrijkste. Ik ben zelf ja. nog een YouTube-fan, maar je, ja. Hebt ja. Ook, je hebt natuurlijk ook Spotify-fans. Ja. ja, Maar dat hou ik niet per se bij. Nee, hoeft ook niet. Ik nee, ik nou YouTube is ook ja, prima. Ja, prima. En, uh, en uh, waarom kozen koos, koos jullie eigenlijk voor deze track? Uh, is dat uh, juist de ideale kennismaking voor het album? Of? Nou, het is de openingstrack. De openingstrack. ja. Ja, en, dat uh, ja het heeft wat. Het, het, uh, het, het, het is misschien het meest doeltreffende nummer wel van alle tien de de, uh, Het is ja. geen moeilijke. Het is heel uh, arrangement is simpel. Mm -hmm. Simpeler dan sommige andere nummers. Ja. Van het en, begin uh, tot het eind gewoon knallen. Ja, het is alleen ja, maar is sowieso, knallen. Ja. Ja. Is geen, uh, sommige, we hebben ook een aantal nummers dit wat primaal ge en gefrusteld, ja. Bijzondere stukjes. Ja, beetje, uh, maar dit is gewoon recht recht. Ja. Ja. Ja. Dat is uh, waar terecht om draait. Huh? Sorry. Geen ballet. Geen ballet. Nee, nee, nee uh, Drink, drink die, or die is een halve ballet. Ja. soort ja. Dat is onze ballet. Ja, ja, dat drink ja. ja. Dat is onze gevoelige kant. Nee, okay. bier, ja, behalve, het, het gaat over alcohol. bier, hè? Ja, precies. gaat over alcohol. Dat ligt gevoelig. Ja. En uh, over gevoelig gesproken misschien, ik weet niet. Uh, als we kijken naar de lyrische inhoud van het nummer, uh, Dark, uh, waar kun je me daarover vertellen? Dat uh, is de tekst, kan je bijdragen? het Ja. Het eigenlijk over de donkere krochten van de ziel. Ja. En uh, meer kan ik er niet over zeggen. Nee, het is helemaal duidelijk. Jezelf, nou. En als iemand, <laughs> al, als iemand donkere krochten in zijn ziel heeft, is het Ed wel. Ja, ja zeker. <laughs> I, know, I know from personal experience. Ja. En, uh, wie is er binnen de band verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten? Dat ben jij, Ed, geloof ik? Of? Ja, is, half, half, ik, half. ik? Ik zal het Zij even jou? goed uitleggen, want ja. dat is, dat is een best wel Ik als ik eventjes uit mijn hoofd dit album bijvoorbeeld, mm -hmm. Ed heeft er vier geschreven, ja. ik drie okay. en dan hebben we ook nog drie verschillende oud-bandleden, die, die ook nog een tekst uh, okay. Jeffrey ja, ja. Jeffrey Brian Reinsberger mm -hmm. <laughs> Jeffrey Reinsberger oud-bassist oud-bassist hoe is ja, het, uh, ja, ja. well eh uh, Miranda visser natuurlijk ja. en uh, Michel Hogevorst heb er eens die heeft er ook eentje geschreven. Je hebt er ook één geschreven. Hit is hit is van uh, Michel en uh, manipulation is van Miranda. Oké. Okay. En welke was er ook weer van? Uh, die is nee, uh, die is nee, die is van mij. Uh, die andere van Jeff. Ja, de memory is rot, rotting Memories. Rotting Memories is van Jeff inderdaad. Oké, okay. okay. ja, ja. Muzikaal is het uh, ja, dat de compositie is, compos is simpeler. Ja. Uh, acht van mij, twee van Jeff. Twee van Jeff. Oké. Okay. Jij bent uh, de muzikale componist, grotendeels van de band. Nice. Uh, ik kan het alleen maar waarmen. Ja, nee, helemaal goed. Uh, nou, ik zal, zoals gezegd vanavond, uh, zoveel mogelijk nummers uh, gaan draaien van het album. Cool. Uh, proberen, zolang uh, de tijd het toelaat natuurlijk. Uh, zodat de luisteraars natuurlijk thuis een uh, goede indruk krijgen van jullie debuutalbum. Het uh, hele album gaat helaas niet lukken. Maar dan blijven ze in ieder geval nieuwsgierig en hopelijk snakkend uh, ja, naar meer ja. achter. Uh, en wie weet en hopelijk uh, ja. leidt het ja. uiteindelijk tot een digitale live beurt of aanschaf. Uh, hoe heet de volgende track op het album? Die end is neer. Die end is neer, yes. We ja, hadden Dat het hadden was een test. Ja. He, of ik mijn eigen alvorm. Ja, is dat precies. Dat is een reflectie van de maatschappij. Ik moet ik echt nadenken trouwens. Dat yeah. uh, vermoeden <laughs> dus, had ik inderdaad <laughs> al met uh, de tekst uh, of de titel uh, van het ja, nummer. een reflectie van de maatschappij. Dus. <laughs> ik, uh, ik ga hem lekker uh, draaien. Of kunnen we het tot slot uh, vertellen over de sound van dit nummer. Is het uh, een steviger nummer dan uh, de Die is neer. Die yeah? is neer is het muzikale nummer van Jeff. Ja. Volgens mij heeft hij me verteld dat het geïnspireerd is door maar ik, ik kreeg een gigantisch compliment over dit nummer op, op, afgelopen... Ik was op uh, Slammageddon, yeah. een, oh, ja. een, een, een festival. Ja, ja. En toen mij... uh, dus zei iemand dat het uh, aan Testament deed denken, serieus, zeg oh. maar. En Testament is een van mijn... Dat zijn goden. Ja. Dat zijn goden. Zeker. Dus dat, is, dus, dat was echt een compliment. Ik viel van me... Uh, dat was Daniel, trouwens. Ja. Ik, uh, ik viel van mijn stof Ongelooflijk. Dat is een compliment. Dat is zeker een uh, groot compliment. Hij meent het ook nog serieus. Okay. Maar uh, volgens Jeff, uh, volgens mij, is dat die vooral de Powerchip uh, geïnspireerd. En dat okay. hoor je ook wel terug. Het hakt. hakt. Uh, het hakt en het beukt. En het is een thrasher meer, meer, oh, dan, het eerste meer dan het eerste nummer. Ja. Oké, okay. nou we gaan hem lekker draaien. En uh, aansluitend de derde, de derde track op het album. Welke dat is, hoor je natuurlijk als we weer bij jullie terug zijn. Tot zo. Zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Direct nummertje 3 met de titel Tree Tree hoorden jullie al tweede in het eerste blokje van het tweede uur. Natuurlijk van Mutator, mijn speciale gasten vanavond. Die helemaal vanuit Alkmaar en omgeving naar Zandvoort zijn gekomen. Om onder andere over de release van hun tweede langspeler Excessive Rage te praten. Die afgelopen vrijdag is verschenen. Is er trouwens al eerder uh, muziek uh, van dit album gedraaid op de radio? Of uh, ben ik de eerste die dit. Jij bent prima absoluut. De eerste? Degene met de primeur. Ah, it's nice. Ah, we zijn trots ben op Daar ben ik je. blij mee. Super. Thanks. jullie, <laughs> daar je dus net uh, ook hier weer dezelfde vraag. Uh, wat uh, valt over dit nummer uh, te vertellen? Nou, uh, het mooie van dit nummer is dat het uit uh, textuele twee delen bestaat. Oké. Okay. Het, uh, het eerste gedeelte gaat over een uh, man die eigenlijk zijn hele bestaan ophangt aan uh, religie. Mm -hmm. Even een side note. Ik ben anti-religieus opgevoed. Ja. Daar ben ik op tegen. Ja. Uh, het gaat over een man die. Die dus uh, zijn hele leven ophangt aan een onzichtbare kerel... die uh -huh. ergens daar hangt en blijkbaar heel veel invloed heeft of zo. Fucking ja. bullshit ja. in onze ogen. Echt, ik ook. Het tweede gedeelte gaat over nieuw leven wat geboren wordt... Mm -hmm. met een vrije geest die niet wordt neergehouden... door fucking bullshit ideeën van voorouders... die geen fuck verstand hebben van hoe het leven in elkaar zit. Nee, inderdaad. Ja. Dat is het. Nou, mooie... En Mooi, het is voor mij dus een belangrijk nummer. Het, ja. het, het is levensvisie. Ja. Nee, helemaal goed. En kritiek op Critiek religie. Op religie, inderdaad. Ja. Ja. Uh, we hebben jullie released aan het begin van de avond. Uh, voor we live gingen natuurlijk met elkaar gevierd in de vorm van een lekkere taart. Uh, met daarop jullie artwork. Uh, voor degene die het artwork nog niet heeft gezien. Uh, we zien een, uh, een witte hoes met daarop een, uh, een skull. Door uh, met een uh, groot mes op. Afgebeeld. Ja, ja een typisch, dat, mo dat uh, moest van hem. Dat moest van hem, oké. Okay. <laughs> <laughs> het, het was mijn idee. Dat was jouw idee. Maar, maar Ed eh, heeft <laughs> de skills om dat echt zo mooi te... Ja. Dat heeft hij mooi uitgewerkt. gedaan, hè? ja zeker weten. Dat heeft hij gewoon uit het ja. blote handje getekend. Dus. Ja. ja, ja, thanks. Graaf. Ik ben ja. trots. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Hij heeft ook een typische uh, trash uh, ja, ja, uit, uh, uitstraling. Applaus van hem. Dat heeft hij mooi gedaan. Ja, zeker weten, ja. Trots op. Uh, het album bevat 10 dus, uh, nummers met een totale speelduur van veertig uh, 40 minuutjes, ongeveer. Uh, welk nummer is voor jullie echt de uh, uitblinker? En, uh, is dat de single of is dat een ander nummer waar je voor Voor mij persoonlijk vijst, is het de Stretchery. He heb ja. ik beseft de afgelopen uh, week naar zoveel kunnen luisteren. Dat, ja. dat ik ben zo blij. Het was ook qua uh, gitaar inspelen het moeilijkste. Ja. Dat is bijna niet voor elkaar te krijgen. Dat, uh, het is meer, heel. Er uh, zitten echt hele. Uh, het is Megadeth-niveau. Ja. Dus het is gewoon een maar ik kan Sorry. het nu wel. Maar ja. <laughs> ik moest oefenen. Uh, <laughs> nee, <de> geloof, <laughs> ik moest mijn ja. eigen shit oefenen. Zeg maar. en, uh, nee, het was echt, uh, ik had het net even boven mijn gepet, Maar soms krijg je daar de beste shit van. Hè. Ja, de beste nee, nummers. Nee, ja, en textueel, wat ik dus uitleg. Ik ben daar zo trots op. Het raakt ja. zo precies wat ik bedoel. Ja. Dus het is, ik ben er heel Perfect. trots op op dat ja. nummer. Het is, en, uh, ik ga helemaal uit mijn plaat als ik mijn eigen nummer uh, <laughs> luister. Vooral ah, nee, die. Ja, maar goed, dat, dat is het belangrijkste je, toch? Ja. Ja. Ja. Uh, is gaat ook live uitgebracht gespeeld worden? Niet de aankomende show. Nee. Kan ik alvast verklappen. Okay. Dat gaat nog niet lukken. Nog niet. Nee, het is toch uh, ingewikkeld. Nanda maar. is er nog niet eens mee begonnen. Nee. Nan ja, Nanda heeft uh, het misschien net voor de eerste gehoord. Nee, ik denk dat ze het net voor de eerste keer gehoord hebben. Dat het ja. net draaide. Oké. Okay. Even microfoon naar Nanda. Want ik ben wel even benieuwd naar uh, ja, hoe uh, maak jij je op voor uh, de, de show uh, komende... Zaterdag was geloof ik, vrijdag. Vrijdag, vrijdag, ja. sorry, vrijdag ja. Als ze nu niet dit interview had, had ze, ze, ze toch wel te oefenen. Ja, <laughs> ja, dat is, ja, nee, we hebben <laughs> gewoon een vaste setlist gemaakt. Ja. En uh, die hebben we gewoon vastgehouden van: oké, okay, die nummers ga ik allemaal leren. En, ja. ja, Als er te veel nieuwe nummers bij komen, dan, uh, ja, dan uh, Wordt weet ik dan het uh, ook allemaal niet much. meer. Nee, dan het, hebben we hebben gewoon een vast uh, aantal uh, nummers van: nou, dat gaan we doen. Ja. Dus dat even ik. Uh, het, is, uh, het is een beetje oud, dit is een beetje nieuw. Ja. En misschien wel een koffertje ook, Oeh, misschien. Zie ik hem. Spannend. Ja. Kijk. Nou, we zijn benieuwd. Misschien, hè? Ja. Tip van de sluim. Misschien. Als we, Als we zin hebben. Als we zin hebben. Ja, precies. Zo maar net hoe de pet staat. Ja. En uh, welk nummer denk je dat het uh, live uh, heel goed gaat doen, uh, Alex? En waarom? Uh, uh, <coughs> ik denk allemaal. Allemaal. Ja. Van <coughs> het nieuwe album natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, of moet ik er één specifiek noemen? Nou, dat maakt niet uit. Wat gaat maar Jij denk... Society, She Night ja. Uh, ja, maar Sex Society is een oud nummer She uh, Was ja. Night, dan uh, hopen ja, we She ja. Night ja. is een wat langzamer nummer Andere vibe, ander onderwerp Als gebruikelijk ja. I guess, we hopen dat die goed ja. uit de verf komt We hebben hem ook eerder live gedaan trouwens mm -hmm. Voordat okay. die uh, opgenomen Mark, was maar... Oké, okay. zat al in je user set. Ja, op uh, zich wel Alright. Nou, we gaan er zo direct ook naar luisteren natuurlijk, uh, Shiva's Night. Uh, je zei cool. het net al. Uh, heeft dat nummer ook met de hindoe god Shiva te maken? Of, ja, uh, yeah? exact. dat. de titel uh, ja, benoemd. Ook wel weer religie, hè? Het is uh, uh, uh, sideways. sideways ja. Niet echt, nee, meer de corruptie het meer. van het land. Nee, Oké. Okay. Ik ben in Indonesië geweest, heb hm? de corruptie ja. gezien daar. Ja. Daar een nummer over geschreven eigenlijk. Alright. Dat, uh, ik vind het een mooie tekst. Oké, oké. Nou, dan gaan we hem, uh, weer in starten zo direct. ik Ik zal maar beetje te veel in die pleuris zonder. Ik denk, S S een tekst. Dus wel, niet, niet ik denk, ga een tekst schrijven. Ik ga een tekst schrijven. Shiva's nice leuk nog worden. Ik heb het vooral met alles Ik heb ook een nummer geschreven over Bubbles toen. Bubbles? Ja, wat ik Het Bubbles van Baten en Bubbles. Bubbles, oké. Die was wat vrolijker. Oké. Een beetje een kinderliedje of zo. Die, heb, die staat niet, die op, staat niet op het al. Nee, dat nee. is niet gehaald. Nee, oké. Ik weet ook niet waarom. Oké. Okay. <laughs>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 Nee, we zijn ja, weer. Ben jij je... het Nou, Fivas, groep, man. En hij. ik weet ook wel. Nee, ik moet lachen. Oh ja, nee, maakt niet uit. <laughs> eh, we zijn weer terug dus <laughs> na Shiva's Night and Hit, die ik daarna draaide. Nummer 4 en 5 van het album Excessive Rage van de Threshers Mutator. Uit het mooie Alkmaar en omgeving. Die hier vanavond te gast zijn, en dus. Ja, album, ja. zeker, boy. Om over uh, deze mijlpaal te praten. Hoe het album tot stand is gekomen. De betekenis van de daarop aanwezige tracks. En natuurlijk veel van dit album laten horen. Ik draai ze in volgorde van hoe ze op het album terecht zijn gekomen. En daarmee zijn we dus op de helft aangekomen. Dit cool. uh, kunnen we eigenlijk op twee manieren interpreteren. Maar ik ga ervan uit dat het in deze context slaan uh, betekent. Uh, sorry, waar gaat het over? Hit. Nee, dat gaat over een humornaar. Een, een humor, oh, hit. een huurmoord, hit. is een hit. Ja, hit. ja. Dat, dat is het. Ah, kijk, ik kan is het, het, het op drie manieren interpreteren dus. <laughs> ik dacht ook aan een, een, uh, een grote hit, Nee, dat zal je niet uh, bedoelen. Het is, het is een mega-hit sowieso, Maar Dat is wel onze hit, maar ja, dat gaat het niet over. Nee, dan gaat het <laughs> niet over, <nee>. precies. <laughs> nee, uh, of een uh, hit van slaan, weet je wel. Het is een gigantische hit. Maar een hit is natuurlijk een huurmoord. Ja. En, en, dat, en het ja. gaat dus ook over een hitman. hitman. Ah, okay. Het is ook een Kijk. tekst van, een, van Michel, van onze ex vocalist okay. De tussendoor vocalist. Ja, en nog eventjes terugkomend uh, op jullie uh, uh, terug, uh, via jullie andere vocalisten, Michel dus, hè. we hadden net uh, in het eerste uur uh, een nummer van hem gedraaid... in plaats van... Uh, onbedoeld, ja, de versie. Onbedoeld, ja. Farma, he? ja. <laughs> met hem. Ja, nou ja. Dat nog ja. even terzijde. Uh, maar uh, gelijk een uh, mooi ezelbruggetje naar uh, de titel van jullie album. Excessive Rage. Dus ja. like het man, Excessive Rage. Uh, heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken natuurlijk. Hoe zijn jullie daarop uh, gekomen op de albumtitel? Nou ja, het is echt een, uh, een stoornis. Uh, excessive Rage Disorder. Mm. oké. Okay, dus, het uh, is gewoon uh, dat je buitensporig uh, geweld uh, ja. uh, gebruikt. te pas en te onpas. Ja, precies. Het gaat verder niet over een bepaald persoon, hoor. Nee, maar... Uh, maar dat bedoelde ik ook uh, meer. Het <laughs> is verder niet uit de nee, nee. Maar, uh, nee... Het, het, het, het, is, uh, het, is, uh, het is gepast. Ja. Het, het, het, het hangt vast aan een periode in mijn leven. Oké. Okay. Het is gewoon uh, erg uh, toepasselijk. Een heel toepasselijk. Oké. Okay. En, en was dat ook een beetje de algemene inspiratie voor uh, veel van de teksten op het album? Uh, dat is een beetje de rode daad van de tijd. Het ja. ja. is een hoop agressie en een hoop... Uh, uh, zeg maar De donkere kant van het leven. te verderven en de donkere kant. Ja. Ja. Ja. En op het uh, volgende nummer uh, was uh, manipulatie het onderwerp, denk ik, gezien de titel. Het ja, was een tekst van Miranda. Ja. En zij werd inderdaad, uh, naar eigen zeggen, door iemand anders behoorlijk gemanipuleerd. Okay. En daar was er last van. Ja. Dus ze schreven er een nummer over. Ja, en dat ze zeiden, uh, kom maar in die tekst. Toevallig ja. had ik ook last van. Ja, je had er ook uh, problemen dat mee ik met manipulatie. Een, dus uh, uh, dat... Uh, Doet hij gewoon gratis. Deze deze? Ja. Doe het gewoon even. Romen <laughs> dus. <you>, hier, <laughs> All right. <Yeah. laughs> Dan gaan we hem zo lekker draaien. Met een aantal <laughs> uh, korte pressures. Uh, drink or die met een aantal gastvokalen. Dus uh, trek je biertje maar weer lekker open. En proost op uh, Mutators nieuw album. Manipulation hoor je nu. Ja. Yeah. Yeah. Dark work, hold you only here, op on ZFM Sandford. I was a killer, I had luck, I used to be, I had this bang, but now I'm lost, I will one drink. It's time, I'm telling for I have to fight, enough of those stupid fucks, they should die, before motherfucker gets But it's a lost the time Gotta go to the next bar Maybe there's more to chase on those I need mean a girl without you shake She should fight, they still have to fight Time to girl! and take some more And have some fun to kill us all rising Oh my Oh God, oh God Today In de, de stijl van vanavond. Oh. <laughs> We hebben er lekker een biertje op gedronken. We willen natuurlijk wow. een stuk of uh, drinker die ja, een stuk of heel wat. <laughs> drinker die hoort je dus tot slot in het laatste Mutator-blokje van deze avond. De tijd is voorbijgevlogen, maar gezelligheid kent geen tijd. Was gezellig vanavond. Thanks. Yes, dank jullie wel voor je komst. Eens gelijk. Yes. Voor we er zo uitgaan met een laatste track van het album wil ik jullie nog vragen hoe deze release gevierd gaat worden. Want staat er nog een uh, release show gepland eerdaags. Nou, misschien wel op 5 september uh, deze ja, vrijdag. Ah, yeah. <laughs> nou, ja, dus laat ik laat het zelf zeggen. Laat ik, laat ik het zo zeggen. Uh, we spelen in Sandam uh, aanstaande ja. vrijdag. Yes. En uh, we spelen een paar nummers van een nieuw album. We spelen een paar oude nummers. Oké. Okay. En we spelen een cover. All NH Metal Fest. NH Metal Fest nummertje 6, 6. Hè, geloof ik. Ja, ja. Natuurlijk van Dennis Jack. Hè. Dennis Jack's Yes, yes. kindje. Ja, zeker. Gaal. En goede vriend Frans. Mochten er de mensen zijn die ons interessant vinden, ja. boek ons. We ja. hebben Ik wil best Bochendag. wel ergens een, uh, uh, een, een, uh, een pingeltje spelen op zich wel ja. ergens. Ja, dat ja. Wel leuk. Nou, helemaal goed. Dan weten we dat. Ja. Kunnen we ook nog uh, de gekke merch ja. Ja. kopen van jullie daar? We nemen de oude EP mee en wat oude stickers. We hebben alleen maar oude meuk. Ja. We, hebben, ja, we zijn nog niet op. We waren, we waren net zo druk met het uitbrengen van het album. dat we aan merch niet zijn toegekomen. Nee, we, we hebben wat oude, wat oude meuk bij ons. Ah, Oké, okay. maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Zeg maar. Nee, zo is. Daarom staan er uh, verder nog optredens van jullie uh, Helemaal uh, nul. Nee, om precies. Te, uh, maar uh, we zijn uh, beschikbaar. Jullie ja, zijn, we zijn beschikbaar. Waarom nou, beschikbaar? Helemaal goed. Volgens Ed zijn zwaar we zwaar. Ja, uh, dat zei ik dan nou net. Dat is waar, nee. weet ik niet, ja, hallo, moet ik alles tien keer. Echt, eh. 120 kilo. Nou. Ja. Hey, onwijs bedankt <laughs> vanavond uh, voor jullie komst nogmaals. Ik wens jullie heel veel ja, succes, met plezier. Ja, alle plezier. De vijfde en natuurlijk uh, vooral veel plezier. Doe Dennis maar de goedjes van mij. En uh, ik kan er helaas niet bij zijn. Maar wie weet, zie ik jullie de volgende keer de volgende wel. Keer lang, ergens ja? anders. Top. Sowieso, het was mij waar genoegen jullie te gast hebben vanavond. En ik hoop dat jullie het naar jullie zin hebben gehad omdat dat je taart. niet heel te veel aan de bos gekomen. Thanks maar. voor de taart en Graag voor de bier. Gedaan. Yes, anytime. Yes. Heel man, veel succes <laughs> gewenst. Wel. En uh, dat het uh, nieuwe album maar heel veel beluisterd en digitaal gekocht mag worden. Daarover gesproken, waar kunnen jullie uh, de mensen het album van digitaal? Uh, het is eigenlijk uh, beschikbaar op alle... Uh, Streamingplatformen. Uh, ja, eigenlijk alle populaire en welbekende streamingkanalen. Dus dan moet je denken aan Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer... Nou ja, wat je maar een stuk of 25 van dat soort kanalen. Oké, okay, helemaal goed. Nou, onze tijd zit er helemaal op voor vanavond. Toek. Iedereen thuis, uiteraard ook weer ontzettend bedankt voor het luisteren vanavond. Volgende week ben ik er weer te horen, weliswaar niet live... maar met een nieuwe aflevering van Brand New... waarin je een maat dicht hoort van augustus. Uh, voor nu wens ik iedereen een fijne avond en wel thuis. En ga ik uit met mijn laatste woorden. Horns up en stay metal muzzle. En jullie gaan luisteren naar no. Rotting Memory. Yeah. Yeah.